Guy Eck met het NOS-journaal. De dochter en vrouw van de man uit Loon op Zand die besmet is met het coronavirus zijn ook positief getest. Ze hebben milde klachten en blijven in thuisisolatie. Het totale aantal besmettingen in Nederland staat nu op 6. Ook enkele andere contacten van de man zijn onderzocht, maar die hebben het virus niet. Van de vrouw en dochter wordt nu in kaart gebracht met wie zij contact hebben gehad.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 Minister Blok van Buitenlandse Zaken verwelkomt het akkoord tussen de VS en de Taliban. Hij noemt het een eerste stap op weg naar vrede in Afghanistan. Blok wijst erop dat Nederland offers heeft gebracht voor veiligheid en stabiliteit in Afghanistan. En zegt erbij dat blijvende vrede het doel blijft. In Luxemburg is vanaf vandaag voor iedereen het openbaar vervoer gratis. Volgens de regering zou het kosteloze OV files moeten verminderen en het milieu moeten verbeteren. Wereldwijd gezien hoort Luxemburg bij de landen waar de meeste files staan, vooral in de hoofdstad. Daar reizen dagelijks 400.000 mensen van en naartoe. Luxemburg is het eerste land ter wereld waar het openbaar vervoer gratis is voor iedereen. Het kost de regering jaarlijks ruim 40 miljoen euro. Annemiek van Vleuten heeft omlopend nieuwsblad gewonnen. De 37-jarige renster kwam solo over de finish. Het is voor van Vleuten de eerste keer dat ze de Belgische klassieker wint. Het weer, op de meeste plaatsen is het nu droog en schijnt af en toe de zon. Vanavond vallen opnieuw pittige buien, soms met hagel en onweer. Morgenochtend is het droog, later gaat het weer regenen en dan wordt het maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeerslijke tijd bij de ANWB. Er staan nu geen files.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 Welke komt klonken die van al Jeruzalem?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 Jalen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 Van Pallia's of Jeruzalem, heel en bestond nog niet, maar iedereen had zijn eigen stem.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 Zorgen, lachend in de storm, de golven van de zee, wat is jouw kracht enorm. Het polvloed, je lange gouden strand, ik voel me in dat kind, spelend in het zand. Hey, hey, hey. Ik ben niet met voortdurend circuit strand of de kroeg. Iemand gedacht, ik weet iets in mijn bloed. Hoort is in het voor, hier is het allemaal. Zullen we gaan zitten Dirk? Wat denk je? Ik blijf even gewoon naar hier, als je het niet erg vindt. Blijf jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je eruitjes bij? Jo! Heo, heo, heo. Heo, heo. Heo, heo. Heo, heo. Heo, heo. Heo, heo. Heo, heo. Heo, Ik was jong, ging bij de brand weer wat rustig.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 Just blusser Be good.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 Was al klaar. Ze kregen man te pakken, een grijze kapitein die gaf het bij pas snel aan Maarten, want ze knuffelden een fijn. karolientje, karolientje, karolientje wil een man. Karolintje, karolientje krijgt nooit genoeg ervan. De tweede had een apotheek en guldens op de bank, maar plotseling de derde week werd hij ontzettend krank. De pillen uit zijn winkel die Hey you're Had een bungalow en steeds een droge keel. Dat buitenhuis beviel zo, dus gaf ze het te veel. Van whisky, bier en brandewijn, zijn lever gaf het op. Toen ze alles had geërfd, nam ze daar een neutje op. Karen... Smeer op, oh, op. Oh.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 Neem me nog een kans en laat me toe. Want zielig op jouw gezicht. Zie ik met mijn ogen dit. Het geluk kwam.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 Make je alsjeblieft. Geef me nog een kans en wacht.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 Do do do do do do do do do do do, do do do do do do do. dud dud dud dud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 af te leren dan, je weet het hè, alleen als die ijs en ijskoud is. Dit is het ritme van de winter. Oeh, dat is lekker. Dan wordt het weer een feestje. Schudden met die toeters. Hand in de lucht. Dom de du. Hey. Hey. Dat klinkt vrij goed. Door die handjes in de lucht. De fiets is aan de deuren dicht. Alles maakt uit behalve het licht. Iedereen maakt Komt uit Helmond? Maakt niet uit Hoe haar zit los, hoe jeugd zit strak Gelijk wel vaak hem verpakt Roken komen eens dichterbij Ga er vanavond mee met mij We gaan oh, heen en weer We gaan op en neer Roken maakt me gek Met een lekker. lijk We lekker heen en weer We gaan op en neer Roken maakt me gek Met een lekkere lijk Kunnen me met de kontje, snolle bolletje!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 Met een kontje, snolle bolletje Zorgen, Zorgen. Zorgen. jullie deze dag, dag, dag. Hoofdschouders die en kont, die en kont hey! Hoofdschouders die en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 Voor de date vandaag om uw zes, nu zit ik hier, het is te laat. En ik denk dat je mij in de steek laat. Briefje, zegt wat doe je nou, ik wacht hier al zo lang op ja, in SMS krijg ik van jou, je laat me zitten in de kou. Brief je zegt, wat doe je nou? Ik wacht hier al zo lang op ja. Kom.